Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Merkel kan zich opmaken voor haar vierde termijn. Maar ze moet wel twee coalitiepartners vinden. Haar CDU-CSU kreeg vandaag 33% van de stemmen. Het slechtste resultaat sinds 1949. Haar huidige coalitiepartner, de SPD, deed het nog veel slechter. En wil niet verder regeren. Mogelijk gaat Merkel in zee met de liberale FDP. Die terugkeert in de Bondsdag. En de Groenen. De rechtspopulistische AFD kreeg 13% van de stemmen en werd daarmee de derde partij van Duitsland. Ook die linken haalden de kiesdrempel, waarmee de Bondsdag straks zes fracties telt. Dat is meer dan ooit. In het oosten van Syrië heeft IS een hoge Russische militair gedood. Hij zat in een commandopost van het Syrische leger, die werd beschoten met mortiergranaten. De Rus was een van de hoogste Russische militairen in Syrië. Hij adviseerde het leger van president Assad bij de herovering van de stad ez-Zor. De gezamenlijke oppositie komt met een alternatief plan voor het eigen risico in de zorg. De partijen willen eenmalig de rijksbijdrage aan de verzekeraars verhogen om te voorkomen dat het gelijkhouden van het eigen risico leidt tot hogere premies. Het initiatief komt van GroenLinks en wordt gesteund door de voltallige toekomstige oppositie. In de Amerikaanse staat Tennessee heeft een man het vuur geopend in een kerk. De politie van Nashville zegt dat er zeker zeven mensen gewond zijn geraakt. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De dader is door de politie neergeschoten. Hij is aangehouden. Over zijn motief kan de politie nog niets zeggen. In een greppel bij Spier in Drenthe is het lichaam gevonden van een 18-jarige vrouw uit Pesse. Ze was gisteravond vertrokken van een schuurfeest en werd sindsdien vermist. Bij de politie heeft zich een automobilist gemeld... die zei dat hij s'nachts met zijn auto iets had geraakt. De man van 24 is aangehouden. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal ontstaat er mist. Minima rond 8 graden. Morgen is er meer bewolking dan vandaag... met in het binnenland kans op een bui. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS. Show. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. En zomerhits. Ziek.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 Oh.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 Zich had en alleen als een roos, geplukt en weggegooid, nam in de straat en dacht aan mij.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 Day is for I'm black